zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Nederlands meisje van elf is gisteren vanuit Syrië naar Nederland gebracht, dat melden bronnen aan de NOS. Het meisje heeft een Nederlandse vader. De moeder, die niet Nederlands is, vertrok in 2016 met haar dochter naar Syrië. De vader deed aangifte van ontvoering. Het Rode Kruis zorgde ervoor dat het meisje via Turkije kon worden teruggehaald. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een kind op deze manier uit Syrië is gehaald. Vorige maand werden wel twee Nederlandse weeskinderen overgedragen met hulp van Frankrijk. De Moskouse politie is hard opgetreden tegen demonstranten. Er was een grote politiemacht op de been om het protest in de kiem te smoren. Meer dan 500 mensen werden opgepakt. Desondanks waren er nog enkele duizenden demonstranten op de been. Ze protesteerden omdat een aantal oppositiekandidaten... niet aan de gemeenteraadsverkiezingen mag meedoen. Blikseminslag heeft vanochtend in Deurne tot schade geleid. De bliksem trof een huis in de straat De Wolfsklauw. De schoorsteen viel op een geparkeerde auto... In veel huizen in de straat gingen apparaten kapot, zoals vaatwassers, koffiezetapparaten en verwarmingsketels. Ook hebben veel bewoners van de straat in Deurne geen internet en telefoon meer. Steven Kruiswijk eindigt waarschijnlijk op het podium van de Tour de France. Hij maakte in de laatste Alpenrit het verschil in tijd op Julien Alaphilippe goed, waardoor hij nu derde staat in het klassement. Egan Bernal behield de gele trui en wordt morgen waarschijnlijk de eerste Colombiaan die de Tour de France wint. Geraint Thomas staat tweede. De etappe van vandaag werd gewonnen door de Italiaan Nibali. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Duitsland samen met Lewis Hamilton op de eerste rij. Bij de kwalificatie in Hockenheim reed Verstappen de tweede tijd na Hamilton en voor Bottas. Het weer. In het zuiden en westen vallen buien, soms met onweer en hagel. Lokaal, lokaal kan veel regen vallen. Elders schijnt de zon en is het soms nog tropisch warm. Morgen vooral in het midden en oosten kans op een bui. Verder af en toe zon en 27 tot 30 graden. In het zuidwesten een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.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 zo is dat. En uh, ja, we zijn weer terug in het tweede uur. En uh, ja, zoals beloofd is het gelukt. We hebben iemand in de uitzending. En dat is Marco Kimsen. Marco, hey. een hele goede avond. Een goede avond. En ook aan alle luisteraars van Zandvoort Radio uiteraard een goede avond. Ja, ja, we, we hadden het al geprobeerd, maar het ging hieruit van, uh, vanuit de studio dus niet lukken. Maar we hebben hier in ieder geval, daar gaat het om. Ja, zeker. Ja, ja je, zit, uh, je zit lekker in momenteel in Spanje. Ja, Mallorca, ook waar we de videoclip hebben uh, opgenomen. Ja. De kinderen die een partijtje voetbal spelen, hier uh, af en toe een beetje uh, ontspanning. Of een beetje, toch een beetje trainen ja. voor de gasten. Ja. Maar, uh, Het hoort er ook bij, hè? We zitten hier in een hele mooie, uh, mooie streek. Uh, ja. Echt, uh, echt uh, fantastisch tegen een... Uh, tegen een natuurpark, de is dat mooie baai, een beetje de Blue Lagoon, en als je de film ook wel kent, de Blue Lagoon echt prachtig. Ja, het is, en is van, uh, vlak bij de, bij de stad Palma? Nee, het is een er vandaan in het noordoosten, ja heb je een hele Kala, mesquita, cap de pera, ook altijd een graad of 5, 6 uh, minder heet. Oké. Het is maar rond 29, 30, geen 5, 36, dus echt wel, we uh, hebben daar, prachtig. Ik uh, kom, kom al twaalf jaar en uh, heb dus een mooie houten brug door in het natuurpark lopen van een paar kilometer lang. Okay. En ook gefilmd. staat ook een clip op het einde. Ik weet niet of je de clip al uh, gezien hebt. Uh, nee, ik heb de, eerlijk gezegd de clip nog even niet gezien. Ja, op de het, het eind zie je dat. Uh, en uh, als je die brug afgaat dan kom je in, in, in, op het Naagstrand terecht. Maar daar gaan we niet naar toe natuurlijk. Nee, nee, nee. maar, uh, dat <laughs> nee, maar uh, ik, ik ga er sowieso eens even de clip bekijken natuurlijk. Dat, uh, dat komt altijd. Ik ben ook een beetje aan, in, uh, aan vakantie toe, zeg maar. Ja, we wilden in mei zeker zijn van, uh, van de zon en uh, mooi weer. En het was ja. ooit een droom om daar toch uh, ooit eens te filmen daar. En we hebben dat ook gedaan. En we wilden heel veel zon, zee, strand, vakantie uh, in het nummer. Het gaat over de zon. Ja. En dat is daar eigenlijk goed gelukt, denk ik, hoor. Ja, het nummer heet De Zon. Uh, was dat specifiek uh, dat je dacht van... Nou, we gaan eens een nummer maken over uh, ja, de, de zomer eigenlijk? Ja, goh, ik, een tijdje geleden, als er een zonsverduistering was, denk ik zie dat vijf jaar geleden. Ja, klopt. Dan uh, dacht ik echt van, ik, ga hier, uh, ik wil echt hoe de zon in uh, ode brengen aan de, zon, de van de zon. Als, uh, uh, ja, als prachtig hemellichamen in de winter als het hard is, uh, moet je de zon hebben overdag aan koude, koude blauwe luchten. Ik ja. heb we heerlijk schaatsen, ik heb ook zo een al de geschaatst. En in de zomer natuurlijk, als het uh, helder en blauw is, uh, zonneklaar is, en heb je prachtig weer. Ja. En ik uh, ben er niet van lekker in het zonnetje liggen en de munt op het Dus ik hou van het zonnetje, ik weet. En vandaar wou ik die, de zonnetjes uh, ja, in de picture plaatsen. Ja, nou, wat, uh, ja, het zonnetje heb hier ook flink geschenen. Uh, ja. nou, nou ben ik ook wel een zonliefhebber, maar ja, de, de afgelopen ja, het was dagen was er veel. toch een beetje te veel van het goede, zeg maar. Het was te veel, ja, zeker. Ja. Ik hoop dat het nu niet klaar is, We gaan we terugkomen in... Uh, in Vlaanderen, dat, het, dat we nog een paar zomerdagen kunnen meepikken. Ja, ja, dat nou, ongetwijfeld, dat, dat moet lukken. Ja. Ik bedoel, hier in Nederland, in Vlaanderen, dat moet allemaal... We, we hebben maar één zon, laten we het zo zeggen. Ja, ja, <laughs> natuurlijk, hè. Nou, ik ben gewoon ik net op de grens met Nederland. Ik heb ook hier in mijn jeugd in Nederland gevoetbald. Ja. Ik heb een vriendin gehad een uh, paar jaar in Nederland, dus ik ben een beetje een grensgeval. geval. Ja. Uh, ik ook wel geleerd op in uh, Nederland dan. Is, en dan... Uh, Naast mijn eigen nummers, dan, uh, dan breng ik uh, op uh, Marco Kimsen-Way de Jan-Smith-nummers, uh, een paar Robert Nijs-nummers. mensen zijn zo goed in de sfeer en ambiance, ook met mijn eigen nummers. Ja. En uh, ik hebben er 105 nummers in het, uh, in het uh, repertoire zitten. Okay. En de, Wat... de mensen uh, genieten van Ik heb bijvoorbeeld ook een Vlaamse versie van, of een Nederlandse versie van Save All Your Kisses For Me. Ja, Wat, uh, en, hoe lang zing en... jij al uh, Marco? 25 jaar. 25 jaar, dus eigenlijk zit er ook nog een jubileum aan te komen. Ja, eigenlijk uh, dit jaar is het eigenlijk wel een jubileum, maar we hebben dit jaar ook drie singles uh, gepland. Uh, de eerste heeft dus een heel goed gedaan, uh, Nederland, Vlaanderen. Last ja. week in de nationale hitparade gestaan staan, dus een zijn altijd op zich al een uh, tolle prestatie is. Nu de zon staat er ook al vijf weken in. En dat is bij Radio 2 dan in nationale zenders. Uh, bij Familie Radio uh, wordt zelfs acht keer per dag gedraaid. Uh, het GBR ook landelijke zender uh, tot plaats geweest, uh, heel goed geraakt. Ja. er staan al die hitparades ook in Nederland uh, hey, kanjer van de week en uh, schijf van de week dat weet het allemaal dus het uh, is heel leuk dat we weer Anna krijgen kreeg zelfs een telefoon van uh, mensen uit het Utrechtse van hey Marco gefeliciteerd met uh, je nieuwe single en je clip, wat een mooie clip, die had het gezien op tv oranje en uh, die wilde zelfs weten uh, waar die plaats was, maar die wilde daar op vakantie heen dus uh, het, ja. het, uh, uh, het klopt goed zal ik zo zeggen Oké, okay. de eerste single van dit jaar was als ik morgen niet meer wakker word, hè? Ja, dat klopt, ja. En dit is, de zon is dus de tweede single, er komt er nog eentje uit. Ja, komt er komt nog eentje uit. We zijn in maandag in de studio samengezeten met de 30 graden. Uh, en toch, uh, ja, daar zijn een paar dingen uitgekomen. Dus het gaat voor helemaal iets anders zijn. Ja. Uh, maar ik denk het wel. Het, het, het, het, het refrein het komt mooi terug. Ja. Het is een speciaaltje, maar ik denk dat het wel goed komt. Ja. Ah, oké. Okay. Ik bedoel, ik zeg, van september er al moeten staan. Dus dat we drie kort na elkaar hebben. Met ijzersmeden, altijd het, het is, zeggen ze altijd. Ja. Uh, kost natuurlijk wel wat tijd en moeite en wat geld. Maar uh, we hebben een goede bladerfilm. Een Nederlandse blauw, maar rood, heet, blauw. En dan Dennis van gaan promoties, Die mensen doen hartstikke goed hun best. Ja, ja, ja. En uh, dat moet je hebben, want zonder een goede PR of een goede bladerfilm of label. Daar sta je nergens. Nou nee, ja, dat, uh, dat, dat, dat is inderdaad... Ja, je zit prima, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. We zijn daar goed uh, terechtgekomen. Ja. Ook, ook heel tevreden van de samenwerking. Dus uh, dat mag zo van mijn part uh, verder blijven duren. Ja. Hey Marco, ik, uh, kunnen mensen jou nog ergens vinden op de site? Ja, zeker. Ik heb een uh, mooie website. Marco Kimsen.nl of wordt netjes doorgeleid. Ja, oké. Okay. Het, het is beide NL en uh, BE. Oh, okay. op de Facebook-pagina's kunnen ze het terugvinden onder uh, uh, Marco Kimsen of onder Mark de Kimpen van pagina 1 of 2. Ja, dan is Marco dan met een C, C hè? Ja, Marco met een C en Mark de Kimpen uh, ook met een C. En dan uh, kunnen ze alles terecht. Uh, kunnen ze kunnen ook wat filmpjes op, de videoclips staan erop, informatie. Ja, dus, dus in kunnen jou ook, Facebook, ook uh, persoonlijk bereiken via Facebook? Via Facebook, uiteraard. Ja, de telefoonnummer staat er op de website. Oké. De connectie okay. bij mij terecht. Oké. Okay. Dus, uh, we zijn vrij om te gaan en staan, we willen nog altijd, dus de mensen kunnen me gerust bellen en uh, wij brengen graag uh, feest in de tent, ook een paar gevoelige nummers, hè. maar uh, ja. overal waar we komen, toch zijn de mensen zeer tevreden, dus de mensen kunnen uh, ook uiteraard Spotify de nummers streamen, we gaan naar de richting 40.000, uh, okay. dus dat is toch niet weg, niet ook de videoclip draait goed. Ja. Ja. Uh, dus uh, de mensen kunnen nog zo steunen. Nee, dat geldt mee voor de hitparaders, uh, is de Spotify, Apple Music, dus, uh... Ook uh, TV Oranje? Ja. en TV Oranje, die uh, draaien de videoclip op. dus... Uh... Ah, oké. Okay. Ja. Nou, dan moet het vast goed komen. Ja, uh, zeker. Dan ga ik jou niet langer ophouden, Marco? Dan gaan we hem lekker draaien, de zon. Zeker, super. Uh, voor ja. alle luisteraars nog een fijne zomer en heel veel de zon. Ik zou zeggen, weer of geen weer, haal de zon in huis met de zon van Marco Kimsen, hè. Zo is dat, Marco. Hé, dus dan. En uh, ja, graag tot de volgende single. Ja, dankjewel voor de aandacht, hè. Hey, graag gedaan, hè. Ja, nee, hey, groetjes. Goed. Doei. Doei, doei. Doei, doei. Ja. doei. Hoog aan de hemel, staat ze daar. Je wordt haar warmte snel gewaar. Chillen aan het strand of op een terras. Die zonnecrème komt goed van pas. Die goudgele pol daar in de lucht. Die warme gloed, een zomerzucht. Het doet me goed, het voelt zo fijn. Was er altijd maar zonneschijn. De zon, de zon, waar is de zon? Dat ze elke dag maar wat vroeger begon. De zon, de zon, daar is de zon. Wou dat ze veel langer schijnen kon. Ze streelt zacht mijn haar, verwarmer zomaar. Ik voel haar straat. Het is zonneklaar, een beetje gebruikt, je kan het goed zien, dus ik smeer opnieuw met factor 10. Dat zalig gevoel als ze schijnt op mij, ze verlicht heel de boel, maakt iedereen blij. Het lijkt wel of ze lacht, wat een prachtige dag, de zon, ik had ze al verwacht.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 Langer ben er komt. dan, Marco Kimsen, en ja, had het over de zon. En ja, de zon heb geschijnen. en hoe? Ja, ik ben toch even, even blij dat hij uh, ja, iets, iets minder is gaan schijnen. Dus uh, ja, we gaan lekker verder met uh, ja, wat gaan we doen? Uh, ja, luister zelf GFM. maar. FM Radio, 106.9 FM. Kijk mij aan.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 Zonder kinderen, die nu de keuze had De muziek brengt haar weer terug naar toen Ze zou het nu zo graag anders doen Want als ze danst, voor alles anders Op elk moment, waar ze wil zijn Want als ze danst, voor alles anders En wat ze voelt, gaat niet vol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 was je dan in Susanne Gortse Zangen, Yves Behrends, en als ze danst, en we gaan een nummertje draaien van Natasja Domek, en ze hebben erover over Summe Die goldene zonne, schijnt voor mij de ganze tijd. Gaat het gaat over het zonnekevoel. En zodanig gaan we ook bellen met Otto Lakenveld, natuurlijk. Over zijn laatste nieuwe single. Wat is het weer gezellig, hè? Fred, hij. Zo is dat. En we gaan eventjes verder met Natasha. En zij hebben het over zonder jou. Mijn hart weer hoog Maar jij wilde niet meer bij me zijn Ik kan het niet meer aan Waar ben jij? Is dit de weg? Van der Lei en zonder jou. En we gaan lekker verder met. Daniel. Uh, ja, Daniel. Daniel Ooster. Ja, ik kon het eventjes niet lezen, die kleine lettertjes. Ja, dat is de leeftijd waarschijnlijk. Mijn nummer 1 heb hij het over. Ik heb nooit getwijfeld. Bij jou is het goed, goed, goed. maar soms heb ik zo'n dag, ach, het zit in mijn bloed. Dan moet ik eruit, even weg in de nacht, maar dat komt echt niet door jou beslag. Dus je weet dat ik je nooit wil Maar ik, hey, dat zal jij altijd Dat ik even ga. Dan zeg jij veel plezier en je swipe nog na. Dan weet ik het echt met ons in de groet. Jij accepteert dat het soms even moet. Je weet. Mijn nummer 1, Daniel Oostra. Dat allemaal hier op, op de FM 106.9 en op de kabel 104.5. En natuurlijk ook digitaal, Zigo-kanaal 40. En wil je kijken, kan dat ook? www.zfm of zfm-live.nl. Hallo, hallo, weg Dina. En we hebben iemand in de uitzending en dat is Otto. Otto, een hele goede avond. Hallo, hallo, hallo, Otto. Ja, waar ben we dan? Ja. ja echt. <laughs> hey, ja, we bellen eventjes uh, vanwege jouw uh, nieuwe single. Uh, ja, geef mij jouw angst, oftewel give me deine angst. Ja, natuurlijk kipt die. Ja, ja. ja ook originaal van Oedo Jurgens natuurlijk. Oedo uh, Jurgens, ja, ja, ja. Die kennen we haast, tenminste, van, van onze leeftijd. Mijn leeftijd sowieso. Uh, kennen ze hem allemaal. Ja, ja, natuurlijk. Ja, originaal. Hier in Holland is natuurlijk uh, bekend van André Hazes. Ja, ja, ja, inderdaad. Nou, dat, is, uh, dat is de bekendste naam. Die, uh, ja, eh, daar hebben we ook nog Freddy Breek aan toe te voegen. En uh, natuurlijk hebben we ook nog onze Danny Christian ja, Danny, ja. ja. Goed, goede vriend van mij. Ja. Gib mir deine angst. Ja, daar hebben we het over gehad. Original is het 1982. Ja. En Odo uh, ja, Jürgens natuurlijk. Want daar waren 1983, dat andere jazes. Ja. Met geen mij angst. Er ja, dan een kleine hit mee gehad. Zo'n jetzt ja. 1900, of 2005, ook nog Guus Meemers, geloof ik. Ja, en, daar, en, en die... daar heb jij weer een nieuw jasje in gestoken. Ja, ja, zo naar ja. Ja, mijn, mijn original, zoals uh, Udo Jürgens dat opgenomen had, heb ik dat ook ja. zo het op te nemen. Hey, ja, je gaat als een trein eigenlijk, hè? He? Ja, ja, het gaat. Ja, als een trein, zeggen die, ja, zo ja, het gaat zeer goed met Otto. Ja, want uh, ik bedoel, uh, ja, je brengt toch de ene single naar de andere uit eigenlijk. Ja, ja, ja, ik heb 180 optredens per jaar hier in Holland. Ja. En ik ben jede woche uh, ben weg. Und, uh, ja, das geht sehr gut. Ja, en ja, dat gaat heel goed. Ja. Daar ben ik zeer vroeg ik ben blij, blij, blij. Ik ben blij zagen hier. Blij, blij ben ik daarmee. Ja. Ja, want de eerste, de eerste van dit jaar was jetsket los, hè? Nee, die allereerste hier in Holland was. Uh, es komt de taak. Dan daarna heb ik gemacht. Uh, dat kan nog nooit lieve zijn. Daarna uh, boomsvallera, na boomsvallera hebben we gemacht. Mm, Anderhoek. Hände hoch und danach jetzt geht's los und jetzt uh, gib mir deine Angst. Okay. Das se sechs uh, uh sechs, sechs Stück. Ja. in zweier Zeit, ja. Und da kommt noch einer, vor Ende von das Jahr kommt noch einer neuen davon. In November? Ja, oder, oder, oder Oktober oder November, gucken wir mal wie viel Zeit Emil Hartkamp dafür hat. Ah, okay. Und uh, ich, ich probiere dreimal am Jahr, probiere ich neue Single zu machen. Ah, okay. En, en, en eh, kan je daar al een tipje van de sluier oplichten? Wat, eh, wat het gaat worden? Ja, ik... Ik ben aan het denken, uh, dat wordt... Je uh, kan niet helemaal 70 zijn van dat album, dat kan zijn, dat is het wordt. of we maken een ganz nieuw lied. Oké. Okay. Nou, dan gaan we in ieder geval afwachten. Hast u mijn album al uh, uh, daar? Nee, nee, nee, nee. Ja, dat is Een zeer schönes album. Een ganz schönes lied staat daarop. En daar heet Je kan niet immer 17 zijn, het is een inhaker. En dat is een ganz gezellig zeggen hier in Holland. Oké. En Otto, waar kunnen mensen jou ook volgen? Heb je een mooie site? Ja, ik heb natuurlijk otto-lagervet, www.ottolagevet.nl. Ja, lagevet met dubbel T. Ja, we hebben Facebook en we hebben Instagram. En een beetje Twitter hebben we, daar maak je niet zoveel mee. Twitter, daar moet je maar een hele dag zo verhalen schrijven. Dat is niet mijn ding. Maar zo Facebook en, uh, en ja. Instagram met foto's, dat gaat goed. Ja, ja. Nou ja, Twitter is eigenlijk een beetje achterhaald. Ja, dat is het dus, achterhaald nog langer. Uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dan kap ik het daarmee De meeste mensen gebruiken het, uh, ja, haast niet meer. Nee, also, ik heb het idee dat er veel goed verleerde mensen eraf zijn... ...die alle zo die mening over de regering zetten... Dus, wollen, zo, ...die zijn daar op Twitter. Ja, ja. <lacht> nou nee, ja, zeg het, ja, ja. Voor zover ik weet, de mensen om mij heen... Die, die, nee, Twitter eh, is, is eigenlijk eh, verleden tijd. Ja, nou. Dan, dan, heb ik, dan ben ik op tijd gestopt, ja. <lacht> <lacht> Dan ben je inderdaad op tijd gestopt. <lacht> Hé hey Otto, gaat er, nog, gaat er nog wat leuks gebeuren dit jaar? Ga je nog ergens een, een groot, ja. groot optreden doen? We zijn op alle megapiratenversteiningen, we zijn in Arnhem natuurlijk, ik geloof 12 december, daar zijn weer 40.000 mensen daar. We hebben nog zo'n paar dingen, we hebben natuurlijk in oktober veel aftritten staan, Zo 20 stuk, alle oktoberfesten. Uh, we hebben een Otto's geboostdag feier, dus mijn verjaardagsfeest ga ik vier volgend jaar januari is hier, dat is alles nodig kan man zo okay. in, inlaufen en zo, een bier drinken moet ook kennen ja, dat moeten we allemaal bijhouden, toch? ja, ja. hé <lacht> hey Otto ik ga hem lekker draaien denk ik ja, dat is wel zeer maar, maar, maar aan kon ik een Otto lager vet met geeft hier de angst <lacht> zeker weten, geeft mijn angst op ja. een kip meer, dan angst, ja, zo is ja, het. Ja, genau. genau. <laughs> We gaan een draaien, Otto. Hey, dank ja. voor je tijd. Oké, okay, dank je. En uh, graag weer tot de volgende single. Ja, bis het volgende maal. Oké. Groetjes. Hoi, hoi.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 dat klingt bij die zo so bitter. Wenn ik die berühre, is mir als spürig, dat du zeterst. Deine Seele is voll Narben. Du hast Angst, die breken auf. Vergrab dich in mijn arm. Ik schütze dich, zo so goed ik kan. Gib mir deine Angst. Ik heb je die hoofd. Duinangst. Otter Lakenveld. Op een Lakenvet. Zal ik het zeggen? Gezongen door Guus Meulens, André Haasens en Udo Jeurkens. En dus, ja, dit in een nieuw jasje. We gaan lekker verder en dat doen we met een. Even kijken hoor. We gaan weer een nummertje doen uit Entertainment For You: een Dutch Top 5. En uh, dat doen we met Jonas, de nummer 1, wel of niet. Uit de Entertainment for You, Dodge Top 5. Ik loop door de straten, alleen door de nacht...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 Wil je me niet, laat mij het maar weten, want als ik jou brandt in mij een diep belangen, maar het van jou, ken ik niet. Ogen en hoop iets te zien De vlam van de liefde Of veel meer misschien Want dromen Blijf ik van hier maar Maar jij geen geen antwoord Ik hoor geen nee Toch neem ik die twijfels Steeds weer met me mee Maar dromen blijf ik van hier af.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 Want als ik jou zie, brandt in mij hun Maar het van jou ken ik niet. De nummer 1 uit de EGTNKLUIT, DUTZLA 5. Jonas en Bel of Niet. Ik neem u terug naar 1986. En Frankenstein. En hij hebben over Remember the Good Times. Uit de Entertainment For You, Top 5. Nou, die niet, maar dat was Jannis. of love I reach out and kiss you You're up there and I cry Cause I miss you How could I let All this happen Or why could I have walked Away You've been A good girl As true as any girl can be Please say yes If I come to your door Will you hold me once more All the good times away I still remember that Nummer, 1986 Frank Aston And I still remember the good times ik ken hem vast ook nog wel van de, de melodie van de parelfistjes met Mariska, uh, ja, Mariska van Kolk weet je wel, met uh, Let the sunshine Let your sunshine, zo moet het zijn we gaan lekker verder met Davine haar laatste single en Tic Tac Tot dan, is Le début de quoi Je ne sais pas Si vraiment je dois Les dés sont jetés Ma main sur la poignée Il est vingt heures Ça y est Chaque tic tac me rapproche du zéro Ça me rend maniaque Je cherche ton écho Chaque tic tac me rapproche du zéro Ça me rend maniaque Je cherche ton écho Oh oh oh oh oh Chaque hectacle me rapproche du zéro Et je me plie en quatre a glance away, a warm embracing dance away Glanzoy warm embracing Frankie strangers in the night. <laughs> hebben we eigenlijk een beetje van alles gehad gehad hier uh, vandaag. Engels, Duits, Frans en natuurlijk Nederlands. En uh, ja, we zijn toch een beetje aan het eind gekomen van het programma. En zoals altijd ga ik voor mijn wederhelft nog een, een lekker plaatje draaien natuurlijk. En dat is uh, Luca Bassi en Hebben over, Moïa Selka, deze is voor jou. Uvidem te danima Gdje si sve me zanima Kažu bolje tako je Idi dalje pusti je A ja dalje luta ću Zvaku drugu varat ću U njima tebe tražit ću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 En mijn vast afscheid van u. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag uh, ja, hoor ik u volgende week weer. En dan hebben we hier in de studio Wilde Brouwer live. En uh, ja, en nog uh, andere artiesten gaan we bellen. Dus tot dan, tot volgende week. Groetjes en een goed weekend. Bye. <middels>